De laatste maanden was er veel ophef over de hoge provisies die de DSB-bank rekende voor de polissen. Maar ook andere banken en verzekeringmaatschappijen rekenen provisies tot soms wel 80 procent. De AFM houdt sinds juli toezicht op de koop van polissen en deed er onderzoek naar. Daaruit blijkt dat hoge provisies heel gewoon zijn. Minister Bos van Financiën wil dat klanten beter worden geïnformeerd over de kosten. Morgen spreekt de Tweede Kamer over de kwestie. Een deel van de Kamer wil dat Bos de regels aanscherpt. Bij de rechtbank in Amsterdam hebben zich enkele honderden personeelsleden van de DSB-bank verzameld. Rond deze tijd begint daar de rechtszitting, waarin naar verwachting het faillissement van de bank wordt uitgesproken. Eerder vandaag zeiden bewindvoerders dat er geen kandidaten meer waren om DSB over te nemen, waarmee een faillissement vrijwel onafwendbaar werd. Het personeel is aan het begin van de avond op het hoofdkantoor in Wognum op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Een tot tranen toegeroerde DSB-directeur Scheringa hield er een afscheidsrede. Volgens een aanwezige vakbondsbestuurder werd hij door veel personeelsleden om de nek gevlogen. De Turkse politie heeft de beveiliging aangescherpt rond de WK-kwalificatiewedstrijd Turkije-Armenië. De autoriteiten zijn bang dat Turkse nationalisten rond de wedstrijd willen protesteren tegen het akkoord dat beide landen afgelopen week in de tekende. De relaties tussen Turkije en Armenië waren bijna een eeuw lang ernstig verstoord door de controverse rond de massamoord op Armeniërs in 1915. Zaterdag tekenden de buurlanden een akkoord waarin ze afspraken de betrekkingen te normaliseren. De presidenten van Turkije en Armenië we zijn vanavond ook in het stadion aanwezig en bekijken de wedstrijd gezamenlijk. Beide landen zijn overigens al uitgeschakeld door het WK voetbal, voor het WK-voetbal in Zuid-Afrika. Het weer. Vannacht wordt het koud met minima van plus 3 graden aan zee tot min 2 in het binnenland. Morgen weer volop zon en tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journal.